In het weekeinde is het wisselvallig, en begin volgende week dan wordt het iets koeler. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. <middels> Nachtzuster Astrid de Jong. Goedenacht en hartelijk lente. Het is uh, officieel de tweede dag van de astronomische lente. Dat betekent dat we echt toegaan naar de wat warmere dagen. En ik moet zeggen dat ik er zelf al een klein beetje van opvrolijk. Ik hoop uh, jij ook. En het kan natuurlijk zijn dat je nog met uh, winterse vragen zit. Maar ja, het mogen vragen van allerlei kaliber zijn. Want dat is de strekking van dit programma. Hè. Bellen met vragen waar jij mee zit. kan iets zijn wat nog maar heel kort geleden in je is opgekomen kan niet zijn waar je al jaren mee rondloopt. Dit is het moment om het voor te leggen aan een uh, luisterpubliek... dat overal verstand van heeft. En dat doe je door te bellen naar 0800-1121. Of even te mailen naar omroepmax.nl. Of even twitteren, nachtzuster, met een uh, apenstaartje ervoor. En dan lezen we het vanzelf. Of chatten tijdens dit programma. Dat kan ook nog www.nachtzuster.net. Nachtzuster.net. Maar het leukste is, als ik je even kan horen... en dat lukt alleen als je belt, 0800-1121. Mm -hmm.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 Nacht sister. wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. brand van binnen. Nacht zusten, het Nacht sister. wat ben ik zonder al je zorgen. Al ik de morgen. Nacht <middels>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 Nachtzuster, van Nachtzuster, Nachtzuster, op Nachtzuster, ja, soms voelt het een beetje overbodig om het principe van dit programma uit te leggen... omdat het niet alleen al anderhalf jaar lang uh, bij Omroep Max wordt uitgezonden... maar vroeger toch ook wel bestond al in dit, uh, in dit idee... Maar ik kan me ook voorstellen dat je in de auto zit... of voor het eerst een keer wakker schrikt, zo om zeven minuten over twee... en denkt van, waar zit ik naar te luisteren? En het blijft een briljant principe. Die vragen waar je mee rondloopt, waarvan je denkt van... god, die zou ik toch wel eens willen voorleggen aan iemand... die overal verstand van heeft, of die verstand heeft van één bepaald onderwerp. Daar is dit programma voor, want er zit altijd wel iemand te luisteren... die alles weet over hout, of over giraffes, of over uh, koken. En dat betekent dat diegene dan ook weer kan bellen met het antwoord. En zo verbind ik mensen aan elkaar door. Vannacht 0800-1121 is het telefoonnummer van deze helpdesk vannacht. Henk, goedenacht. Hallo. Hallo. Altijd gezellig om naar je te luisteren. Gelukkig. Je maakt mensen blij voor het weekend. Maar ja, goed. Ik heb vragen. vraag. Oh, nou kijk. En daar ben ik voor. Ik vraag me af, ik heb wel veel vrienden die uh, een auto hebben en alle mensen die een rode auto hebben, ja, na twee jaar of drie jaar is, is de glans eraf. Uh, het zijn allemaal rode auto's, busjes, uh, busjes. Uh. en die mensen zitten maar te poetsen en te poetsen, maar uh, het wordt er niet mooier op. <laughs> het wordt er niet mooier op. Ja, het, het helpt niet. En dan, en dan denk ik, waarom is dat uitgesproken de kleur rood? Ja. Die, die bij auto's dat al heeft. Bij blauwe auto's zie je het niet. Bij groene niet. Bij uh, witte niet. Maar bij je altijd. Dat is ja. Hartstikke dof. Het <laughs> moet je ook maar opvallen. Ja, nou ja, die, die vrienden van mij die klagen erover en die snappen het ook niet. <laughs> ja, ik, ik weet niet eens wat voor kleur auto mijn vrienden hebben. Laat staan dat ik weet of ze dof of glimmend zijn. Maar ik denk dat ik wel even door de wasstraat ga uh, straks. Ja, um... we, we, we hebben een hele leuke club, de Passaat Club in Groningen. De, de wat? De Passaat Club. Dat de... is een. Uh, ik zal het net niet noemen, dat mag niet. Ja, dat zijn uh, nou, vrij wijs uit uh, voor 20 jaar terug Ja. en uh, nou, we hebben een clubje en uh, ja, degene die geen rouwje heeft heeft geen last. en degene die wel een rouwje heeft heeft altijd last. <laughs> en hoeveel mensen zitten er bij die Passaatclub van het 23. onbekende merk? 23. En ja. dan, dan komen jullie bij elkaar. Wat gaan jullie dan doen? Elkaars Passaat uh, bekijken. Nee, ja, lekker repareren. We hebben een graadje. Oh. Op de andere kade met de brug. En uh, er zitten ook wel meisjes bij, hoor. Echt waar? Ja, waarom niet? Nou ja, hoor, auto's, dat is toch een beetje een mannen ding nog. Nee, man. Die nou. tijd is voorbij. Hoeveel meisjes zitten erbij dan? Vijf. Zo. En die kunnen beter rijden dan ik, hoor. Ja, nou dat uh, kan. Hé, hey, en uh, uh, uh, dan, uh, uh, dan gaan jullie nou ook een stukje rijden met z'n allen? Dat je een hele optocht van uh, passaats. Ja, ja, ja, dit is zo'n rare uh, oude bestelbak. Je kent ze wel. Ja, ik, ik moet heel zeggen dat ik er uh, heel slecht in ben. Nou ja, ik was er ook slecht in, totdat je erin komt. En uh, ja, dan krijg je het virus, net zoals jij, met je programma. Ja. En uh, ja, dan is het leuk en gezellig. Ja. En uh, je wisselt dingen uit, maar uh, dat vroegen we ons uh, vanavond allemaal af. Waarom... Ja, hoe zit het met de dofheid van de rode auto? Ja. Nou, ik ga eens kijken of ik uh, tot een antwoord kan komen voor je. 0800 112. Eén. Ik ga mijn best doen, Henk. Hé, hey, doe je voorzichtig vannacht naar Kampen. Ja hoor. En doe ze daar de groeten. Allemaal? Nah, nee, dat hoeft niet. Alleen de leuke? Alleen de leuke. Oké, okay, dat zal ik doen. En bedankt, hè? Oké, okay, wel gerust oh. alvast. Dank je. Hoi. Ja, hoi. 0800 1121 Hans? Ja, goedendacht. Goedendacht. Hallo. Ik luister al meer dan twintig jaar naar dit programma, tijd mm. Nachtdienst, ja. en dan uh, had ik Peter belt uh, al dan alleen, aan die aardige telefoniste uit Kampen, die toen een zwaar ongeluk heeft gehad. Ik weet niet meer haar naam. Ja, ik wel Hans, maar we gaan niet het hele programma nee. en alle mensen erachter nee, de ook. afgelopen twintig jaar nee. evolueren. Nee, maar nee, hoe succesvol dit programma is dat er uh, ja. nog een behoefte is onder de luisteraars. Ja, dat en hopen we. Ja. Uh, mijn gegevens, als je internet gebruikt, blijft bewaard via een zoekmachine. We zeggen Google. Ja. Dat is mijn vraag, hoe lang blijven die gegevens bewaard? Ik heb er veel gegevens uh, toegezonden naar allerlei mensen. Uh, de, op het uh, gebied van digitale technieken uh, en alle diversiteit van techniek en allerlei onderwerpen. En als ik mijn naam oproep, dan zie ik gewoon alles weer verschijnen he, via Google. Ja. Hoe, hoe lang blijft die gegevens bewaard? En wat is de wet op de privacy? Mag zomaar dat alle gegevens via internet uh, kenbaar worden gemaakt? Ja, nou, heb we hebben dit hele verhaal al een keertje behandeld, Hans. Ja, ja. ja dat is uh, mij ontgaan dan. Ja, en het, maar het is ook wel lastig, want er is niet echt een, een heel uh, eensluidend antwoord op. Um, maar volgens mij is het wel een beetje toen, uh, uh, in ieder geval over het wet van de privacy, uh, uh, over dat verhaal, mag dat zomaar, uh, was eigenlijk de voornaamste conclusie dat er geen controle op mogelijk is, dat het niet tegen te houden valt, of in ieder geval dat er geen sancties op uh, te leggen vallen. Ja. En uh, ja, maar hoe lang dingen op internet bewaard blijven, dat weten we natuurlijk nog niet. Nee, maar als ik naar nou Google oproep, dan zie ik staan dat er van die zijn op uh, privacy... Ja. Dus. Ja. dus vandaar dat mijn vraag is uh, van uh, Magde Omraad, er is de norm bescherming op privacy wetgeving Nou ja, laadgeving. misschien wil, wil er nog iemand uh, iets zinnigs aan toevoegen en dan kan dat natuurlijk 0801121. Ja. Dankjewel Hans. Ja hoor, dag, uh, dag, oh, dag. Dag, dag. Esther, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Hallo. Wat kan ik voor je doen? Nou ja, ik zit voor het eerst naar je uh, radio uitzending te Nou ja. Nou, dan legde Domaar ik het voor jou. Voor jou legde ik het dus nog één keer uit. Ja, wat leuk. Maar goed, uh, uh, ja, omdat het over alles mocht gaan. Ja. Dan dacht ik, ja, ik ben zelf bezig met uh, te kijken naar een heel ander beroep. Ja. Ik heb altijd administratief werk gedaan. En ik was eigenlijk aan het kijken naar massageopleidingen. Maar ik was ook voornamelijk aan het kijken wat de ervaringen daarmee waren. En waar je het best terecht kon. En toen dacht ik, nou, als mensen hier toch kunnen reageren. Wie weet is er nog iemand wakker die wat meer informatie daarover kan geven. Nou, wat leuk. Ja. En uh, uh, vanwaar de overgang tot een uh, massageopleiding? Nou, omdat ik er zelf ook veel baat bij heb gehad uh, uh, tijdens een enorme stresstijd uh, achter het bureau uh, op kantoor. En uh, ik dacht uh, bij mezelf van goh, uh, zou dat misschien niet iets voor mij zijn? Goh, ja, ik vind het. Er zijn enorm veel masseuses of hoe heet je dat eigenlijk? Mannelijke masseurs. Ja, natuurlijk masseurs. Er zijn er heel erg veel van. En het lijkt mij persoonlijk, maar ja, smaken verschillen is zo'n onprettig beroep. Ja. Dat je bij waarom? Nou, gewoon dat je bij iedereen moet je zo fysiek worden. Ja. Ja, goed, daar heb ik dus eigenlijk niet zoveel moeite mee. Nee, dat hoop ik dan maar als je nee, die richting op wil. als je daar ja. moeite mee hebt, dan moet je er volgens mij niet aan beginnen. Want het is natuurlijk ook best wel intiem, hè? Ja, precies. Er, er ja. komt iemand binnen die je misschien nog helemaal niet kent. Ja. En dan, uh, dat, dat lijkt me zo ongemakkelijk. Ja, maar daar moet je natuurlijk al wel een beetje over nagedacht hebben... als ja. je naar opleidingen gaat kijken. Ja. Maar ik ben juist zo benieuwd naar de ervaringen van mensen... Die, uh, ja, die al opleidingen in Nederland hebben gedaan. Ik, uh, ik uh, kom uit de omgeving Utrecht. Ik ja. zou het heel leuk vinden als mensen reageren. Ja, oké. Okay. Dus ik ben benieuwd. En uh, heb je al een beetje een idee welke richting je op wil? Want je hebt uh, 97 soorten van hotstoningen. Nou, met uh, uh... salons lijkt me heel leuk. Om, ja. Maar dat zijn meer ontspanningsmassages. Maar ja. als sportmasseur, een opleiding als sportmasseur zou ik ook heel erg leuk vinden. Oké, okay. En dat is grappig. En hoeveel jaar ben je, Esther? Ik ben 38, Oké. Okay. dus ik ga echt na een tijdje een, een move maken. Ja, dat wordt een, uh, een ommekeer in je leven als, dat, uh, als het allemaal doorgaat. Nou, wel bijzonder. Ja. ja. Nou, dat, dit is wel een hele mooie praktische vraag. Waar in ieder geval uh, altijd wel een paar mensen zijn die er een beetje verstand van hebben, denk ik zomaar. Ja, dus, nou, uh, ik hoop het. Ik, ik probeer wakker te blijven. <lacht> ja, doe dat. Hoe lang duurt het programma? <lacht> uh, ja, tot zes uur. Oh, goeiedag. Maar het is wel het streven om, zeg maar, als jij nu met deze vraag komt, op binnen een beetje termijn ook uh, dat, dat je niet zeg maar tot kwart voor zes wakker hoeft te blijven. Okay. Maar moet je opletten, want dan hoor je straks vragen voorbij komen voor rode auto's. En dan denk je, ik blijf toch nog even hangen om te horen of daar antwoorden op komen. Voordat nou, je het ja, weet. Die dat goede je goede lak uh, ja dan moet ik wel een beetje lachen. Maar <laughs> Daar heb ik ook geen zinnig antwoord op te geven. Nou, wat vreemd. Maar het is wel enorm dof, inderdaad, die kleur. Die wordt heel snel nou ja. slecht. Nou, dit ga, ga me niet vertellen dat je het herkent. Ja, ik ben het wel met me eens. Echt waar? De rode auto's ja, worden heel snel dof. Kijk maar, dan gaat er maar eens op letten. Het is echt zo. Nou, ik, krijg, ik dacht net nog, ik word in de maling genomen, maar als jij het nou ook al zegt... Nou ja goed, ik bedoel, ik weet niet of hij meer helemaal helder was, maar hij heeft wel gelijk. Ja precies. Nou, dat, Het dat is, is echt zo. Dat is wel een goede <laughs> kijk op de zaken, geef jij, uh, geef jij meer... Uh, <laughs> nou... Um, nou dan um, uh, ga ik voor jou op zoek naar uh, massageopleidingen, goede tips in de buurt van Utrecht. En ik blijf natuurlijk voor Henk op zoek naar uh, een antwoord op de vraag hoe het zit met uh, rode auto's. Waarom die sneller dof worden dan andere kleuren auto's. Dankjewel Esther. Graag gedaan. Fijne Doeg. uitzending nog. Oké, okay. 0800 1121. Ja, mooi hoor. Rode auto's. En nou. Uh, hele echte kleuren ook true colors Cindy Loper is dit Beautiful like rainbow, ja ik blijf het een prachtig liedje vinden van Cindy Loper. Het is uh, pas nog uh, gecoverd door een deelnemer van uh, een van die talentenjachten en dan uh, ja, dan, uh, het is ook leuk, maar dit blijft de allermooiste versie vind ik dan persoonlijk. 0801121 over rode auto's, waarom die uh, lelijker worden dan uh, in de lak dan een doffe glans krijgen dan andere kleuren auto's. En voor Esther tips en trucs. Op het gebied van massageopleidingen in de buurt van Utrecht en ervaringen op dat gebied. 0801121. En Hans, die had dus een verhaal over uh, privacy op Google en hoe lang de informatie daar blijft staan. Mocht je daar iets over willen meedelen, dan kan dat ook natuurlijk. Martin. Ja, hallo. Hallo. hallo. Ja, ik eh, zat net weer even naar je uitzending te luisteren. Dat doe ik niet elke, de, elke week, maar deze keer toevallig wel. En meteen komt er een vraag over auto's voorbij. Ja. Dat is mooi. Dat is mooi, zegt hij, ook een beetje verlekkerd. Ja. Want? Ah. Nou, een vriend van me, die had uh, jaren geleden een uh, auto van hetzelfde merk als degene die belde. Ja. Die was ook rood. En die auto ging inderdaad ook uh, op een gegeven moment zijn glans verliezen. En uh, ik had, uh, ik geloof, een jaartje na hem uh, ook een rode auto aangeschaft van een Japans merk. Mm -hmm. Die heb ik 17 jaar gehad geen probleem. Dus om te beginnen is het een kwestie van de kwaliteit van de lak. Oh. Het is niet per se zo dat uh, alle rode auto's gaan verkleuren. Maar het is wel zo dat rood een lakkleur is die er meer last van heeft dan de andere kleuren. En dat uh, verkleuren, dat wit worden, dat noemen ze verkrijten. Verkrijten? Ja, en dat uh, komt door de samenstelling van de lak. Lak is natuurlijk niet één materiaal. Daar zitten verschillende stoffen in. die voor de kleur zorgen, die zorgen voor de hardheid, et cetera. En dat is blijkbaar nogal gevoelig voor ultraviolet. En daardoor gaat het verkleuren als de lak niet van een hele goede kwaliteit is. Oh, dus, maar ze hebben dus echt bij die. Want hij zit bij de Passaat Club. Dus, eh, dus alle mensen daar hebben nou, allemaal een Passaat. Maar ze hebben daar dus. een keertje wat inferieure verf gebruikt. toen ze de rode auto's gingen maken. Nou, niet alleen bij de Passat. Komt ook modellen oh. voor van datzelfde merk. Maar dat komt dus bij een heleboel uh, rode auto's voor. En het, het verbaasde mij inderdaad dat mijn auto gewoon goed bleef. Ja, ah, daar ja. is dus een, een hele goede lak op gezet. En dat zal wel met kosten te maken hebben. Ik, ik weet het niet. Maar het komt dus bij rood vaker voor dan bij andere kleuren. Het heeft te maken met het UV uh, in het zonlicht. Mm -hmm. uh, je kunt er iets aan doen. Want het is natuurlijk zo, eh, lak heeft een bepaalde dikte, je zou misschien zeggen dat is heel erg dun, maar het is toch nog altijd, het heeft nog een bepaalde dikte. Je kunt met een polijstmiddel, dat is dus zeg maar ietsjes agressiever dan een normaal schoonmaakmiddel, kun je de allerbovenste moleculen van die laklachten afpoetsen. Dat zie je dan ook omdat in je poetsdoek de kleur van de lak gaat zitten. Oh, dat lijkt me heel ja, dan haal je dus, Ja, je moet het niet te vaak doen, want je nee. er doorheen op een gegeven moment. Maar je kunt dat dus uh, ja, één keer, misschien twee keer doen. Ik weet niet, ja, dat zou je zelf voorzichtig moeten proberen. Maar als je dat doet, haal je dus de allerbovenste laag van de lak haal je er vanaf. En dan komt er dus weer een laagje onder vandaan dat er minder last van heeft. En nou. dan kun je dus weer een tijdje toe. Ik heb inmiddels op internet ook een uh, andere oplossing gelezen. Die is wat ingrijpender maar je kunt tegenwoordig uh, op je auto een folie laten plakken. Ja. Helemaal rondom. Daar ja. zijn ze in Duitsland mee begonnen omdat in Duitsland de taxi's een soort van crème kleur hebben, een beetje een vla kleur noem ik het altijd zelf. Dat is een kleur die wil je op een normale personenauto eigenlijk niet hebben. Dus als een bedrijf, een taxi bedrijf een stel van die auto's koopt, dan lieten ze ze vroeger in die kleur spuiten. Tegenwoordig plakken ze die folie erop, helemaal rondom. Ja. Als je de auto dan weer wilt verkopen, dan haal je de folie ervan af en je hebt een auto in een gangbare kleur. En dat opplakken en dat eraf halen, dat kost veel minder dan hem over laten spuiten twee keer. Ja, maar ik ken iemand die heeft dat laten doen, helemaal met folie. En uh, na een paar maanden was dat er toch, ging het er toch aan alle kanten een beetje af. Ja, dan zal het toch wel geen goede geweest zijn. Nee, dat zou natuurlijk niet. heel goed kunnen... dat daar een beetje een, een inferiore plakker aan het werk geweest is. Dat kan, maar toch... want, want je kunt er ook heel makkelijk gewoon... inderdaad, als je hem als je weer eraf wil hebben... dan kun je het er ook makkelijk afhalen. Maar dat betekent dat andere mensen er ook makkelijk denken... hé, hey, kijk, er zit een hoekje... en dan er, net als loszittend behang, weet je... dat je een stukje ja. aftrekt. Maar ja. dat is even, even een kleine waarschuwing zo on side, bij het hele verhaal. Ja. Ja, zegt hij. Uh, Martin, hoe komt het dat je zoveel verstand hebt van auto's? Nou, ik ben uh, op dit moment uh, autotechnisch vertaler. Daarvoor heb ik een uh, oh, ja. gewerkt als autojournalist. Ja, daar hebben we het wel over gehad. Ja, het is al iets van 40 jaar mijn, uh, mijn hobby. Ja, kijk. Dus nou. ik, ik zit er nogal in en dan kom je dus van alles en nog wat tegen. Ik heb net even zitten googlen... en er zijn een heleboel mensen met rode auto's die dit probleem <laughs> hebben. Het leeft... Nou, wat goed, ja, dat je dan ook meteen. een... er gek veel aan doen. Ja, je, je kunt hem dus een keer uh, ja, de heel moleculen maken. En voor de rest, uh, ja, hoe je van tevoren zou kunnen weten of er een hele goede lak op zit, weet ik niet. Ik las net al ergens een opmerking van iemand. de huidige lakken die waterig gedragen zijn, zouden er nog meer last van hebben dan de lakken van vroeger. Oh. Ik weet niet of dat, of dat klopt, maar als dat klopt dan zou je nog voorzichtiger moeten worden met een rode auto. Je kunt ook zeggen als ik een nieuwe auto koop en na drie jaar koop ik een andere, heb ik het probleem niet. Maar de volgende eigenaar. Ja. Of je moet gewoon altijd als je een rode auto wil kopen, moet je een Ferrari kopen. Want daar zit waarschijnlijk wel een duur lakje op. Uh, dat weet ik. Ja, in, in ieder geval is het lakje duur. Of het beter is, weet ik niet. Oh ja. Ik heb ooit wel eens een keer een gesprek gehad met iemand die had een oude Ferrari overgespoten. En die was dus nogal verontwaardigd over de kwaliteit van de lak die er op die auto gezeten had. Oh, ja, dat zou dus, ook zo moeten ja. Weet ik niet of dat zou helpen. Bovendien, ja, met een Ferrari ben je natuurlijk zoveel kwijt aan die hele auto. Daar kun je ook twee andere auto's of drie andere auto's voor kopen, of in een andere kleur. Of een andere kleur. Ja. ja. Oké, okay, dankjewel, Martin. Graag gedaan. Tot de volgende autovragen. Oké. Okay. Hoi. 0800 1121. John. Een hele goede Hallo. Hallo, hoe maakt u het? <laughs> Prima, en hoe gaat het met u? Ja, heel, heel goed. Oh, gelukkig. En, uh, we stappen net de auto uit oh. En uh, van vakantie. Heel lekker. En uh, ja, we zijn een beetje moe, maar um, we vonden het heel erg leuk om naar jullie programma te luisteren. Oh, fijn. Waar zijn jullie geweest? Uh, we zijn in Krans, Montana geweest. Tuurlijk, waarom uh, die vakantiekeuze? Nou, daar kan je skiën. Ja, en dat is het belangrijkste rond deze tijd van het jaar. Ja, precies, ja. Dat, uh, dat hebben wij gedaan. Alles goed gegaan? Uh, nee, nee. Oh. nee. Nou, de eerste dag uh, eentje gevallen. Oh. En uh, de tweede dag werd uh, Anne ziek. Oh. En die heeft toen met griep in bed gelegen. Dus, uh, maar, maar op zich uh, hebben we het uh, toen een leuk uiteinde weten te brengen. Ik wou net zeggen, want je klinkt best wel vrolijk verder. Ja, dat ben, dat ben ik zeker. Nou, ik zeker. gelukkig. He, mooi. Uh, ja. Nou, en, wij, wij, wij schakelden in op het programma toen het net begon. Ja. En uh, toen hadden we het over, over de lente. En we zijn heel blij dat het lente is. Ja. En, en uh, de, de vraag luidt eigenlijk voor ons. Uh, ja, hoe stellen ze eigenlijk die astronomische uh, seizoenen vast? En, en zijn deze altijd even lang? Oh. Van waar die, Want we hebben is... het nou over de lente. Maar ik weet ja. eigenlijk helemaal niet uh, hè, hoe, hoe dat uh, precies zit. Ja, ik ook niet eigenlijk. Je, nee, nee ik, je leest dan ergens 1 maart begint de meteorologische lente. En 20 maart, vanwege schrikkeldag, normaal is het 21 maart, maar nu is het dan 20 maart, mm -hmm. begint de astronomische lente. Maar ik zou nog steeds niet weten wat nou het verschil is. Nee, ik ook niet. Nee, nou ja, dan, daar is ongetwijfeld iemand die dat weet, dus dat kunnen we simpel oplossen. 0800-121, ja. ja. 1121, ja. En, en over, die, over die, uh, die rode auto's, ik sta nu naast een rode auto. <laughs> en uh, die, die, nou, die, die glimt nog hoor. Echt waar? Ja, ik, ik weet niet hoe het kan, maar uh, het, het is volgens mij een, een hele oude, maar mm. uh, hij glimt nog. En, en, en, en onze, onze hypothese, nee, onze, ja, onze denkwijze, waren ons ook even op uh, los, uh, losgelaten. Mm. En, uh, en wij dachten dat het met, uh, met de, met de zonstraling te maken had, ja, ja. daar zit uh, ultraviolet in. Ja. Infrarood, zeg ja. maar. Ja. En die trekt, die trekt, die trekt uh, rood aan. En uh, ja, daardoor wordt die faal. Of ja, misschien klopt het niet. Die, die meneer net, ik ben een leek hoor. Nee, maar ja, het raakt natuurlijk wel met wat Martin net zegt over het verkrijten. Maar um, uh, uh, de vraag is, wat, wat, voor, wat voor merk is het? Oh, die, die auto die waar ik naast staat? Ja. Dat is, een, um, dat is een Peugeot. Oh. Nou ja, dan, de, de, waarschijnlijk hebben die dan een goed mengseltje. Gehad, ja. in ieder geval. Nee. Ik, ik, ik denk dat ook. Maar ik denk dat mijn buurvrouw er heel blij mee is. <laughs> Daar mag en, ik hopen voor. De, ja. En, en, en wat voor, het gaat eigenlijk om, uh, om het rijden, toch? Hè? Die kleur, wat doet dat er naartoe? Oh ja, maar dat is echt zo'n mannen ding om te zeggen. Ik, ik, is ik dat vind, ja, ik vind het minder belangrijk in wat voor merkauto ik rijd... dan in wat voor kleurauto ik rijd. Ja, ik, ik ook niet. Maar als je dan toch weet dat die verkleurt, die rode neem dan gewoon geen rode. Nee. En, en, en neem dan gewoon een zwarte. Ja, maar Als je dat... dat al weet alvorens, dan neem je toch gewoon een zwarte. Ja, maar dat moet je wel weten van tevoren. Maar dat weet nu iedereen, heel Nederland, want uh, het is nu even duidelijk uitgelegd. Ja, precies. Ja. precies. Nou, ik, ik wil je ja, bedanken alvast. Ja, jij ook uh, bedankt voor het stellen van je vraag. En uh, niet ja. omvallen nu dan, hè? Nee, nee, we gaan, we gaan nu uh, rustig gaan, uh, de radio aanzetten binnen. Eerst ja, even precies. alles naar binnen loodsen. En een kopje thee en dan, uh, en dan uh, genieten ja. we na van uw programma. En, en terwijl je dan de koffers uitpakt, hopen we dat, uh, dat ik hier het antwoord op je vragen uitpak. Ik hoop het ook, ik hoop het ook. Oké, okay, dankjewel zo. Oké, okay, slaap Dag. lekker. Dag. Yo, hoi. 0800 1121. Peter. Hoi. Hoi. Goedemorgen, Goede nacht. Goedendacht. Uh, Astra is het, hè? Vindt ja. Ja. Nou, wij zijn met er eentje. Dat is een uitspraak van Herman Vinkers. Nee, ik ben met er eentje is een uitspraak ja, van Nou, ik ben met er eentje. Ja, precies. Ja. Maar, uh, nou, dit was eerst van Toon Hermans trouwens. Echt waar? Dat ook, ja, ja, die heeft dat ook wel eens dus gebruikt. Oei. Ja. En Herman Vinkers uh, maakte ervan, ik ben met er eentje, bij mij kan je lachen. Ja. <laughs> <laughs> ja. Nee, uh, in verband met Prins Friesel. Ja. Ja, nu hebben we twee, keer, uh, twee weken op rij hebben we het over hem gehad op Germ. Ja. En uh, de eerste keer, uh, toen hadden we het over het prinsschap op zich. Dat was een, een Marcello, die wilde adellijk worden, weet je dat nog? Ja, ja, ja. ja. Maar die wilde vooral adellijk worden door te trouwen met een prins. Ja, dat, ja, ja, precies. Ja. Nou, en uh, de volgende dag lag de prins in de kreukels. Ja. Uh, vorige week, het uh, was het al iets later... Uh, toen heb ik, uh, hebben, we weer, hebben we het even gehad over prins Fries. toen zei je nog, ah oh, nee, dat zal wel goed komen. Waarop ja. de volgende dag de volgende dag heel Nederland doorgekreeg... dat uh, de prins nooit meer wakker zou worden. Ja. Ja, maar nu is mijn vraag. Hoe heet dat nou? Als je van tevoren iets zegt en je denkt van... had ik het maar niet gezegd? Ja, dat weet ik niet. Is daar een woord voor? Want dus, ik, oh, hoe heet en, het? Ja, is daar een woord voor? Er, er zijn namelijk heel veel woorden... in de Nederlandse taal niet uh, ondergebracht. Ja. Maar, wacht even, want ik kan me voorstellen... Um, uh, nou to uh, toevallig hoorde ik een vriendinnetje van mij tegen uh, uh, een, uh, weer een vriendinnetje van haar uh, zeggen afgelopen week. Goh, je bent wel een stuk dikker geworden. Oh, uh, Kijk, want uh, uh, ik. Kijk, dat, dat ik vorige week de hoop uitsprak dat het allemaal goed uit zou pakken met, uh, met Prins Friso. Dat is niet iets waarvan ik nu denk, van goh, had ik dat maar niet gezegd. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat vriendinnetje denkt, want, uh, dat is iets wat had ik misschien met de kennis van nu niet moeten ja. zeggen. Ja, er, er is gewoon zijn. Ja, ik, ik heb, uh, ik spreek al een paar talen. En uh, met name de Griekse en de Duitse taal die hebben heel veel woorden, eigen woorden. Uh, zo is er ook. De, als, als je als kind je ouders verliest, ben je wees. Maar oh ja. als je als ouder je kind verliest, er is geen naam voor. Nee. En dat heb je op zijn Grieks wel. Oh? Huh? Ja. En dan weer. Ja. Ik uh, Ja, verloren kind. Dat, dat, dat wordt zo genoemd. In, uh, maar ja, mijn vraag is gewoon van. Uh, door die, ja, een soort profetie, of je zegt iets, of je, zegt, je mis zegt iets... Ja. Is, zijn daar woorden, want het gebeurt nogal vaker. Ik bedoel, de hele Europese Unie zou niet zo in het slop zitten... Ja. als bepaalde mensen iets niet hadden gezegd of gedaan. Maar wacht even hoor, want ik moet even voor mezelf duidelijk hebben. Bedoel je nu dat je iets zegt... Waarvan je, dan, waardoor de, uh, waarvan je dan later, als er iets verandert in een toestand... of als je meer kennis hebt, zegt van... Ja. Dat heb ik niet goed ingeschat. Bedoel je dat? Of bedoel je wat ik net zei van het vriendinnetje, dat je iets zegt waarvan je eigenlijk al bijna meteen denkt: van... Hmm, misschien nee, had ik het gewoon, gewoon niet. Gewoon, je hebt het verkeerd ingeschat. Ja. Maar ja, dan zeg je dus: dat heb ik verkeerd ingeschat. Maar daar is geen woord voor. Nee, oké. Okay. Dus dat, uh, dat is eigenlijk een vraag. Zijn, dan is daar een woord voor? Oké. Okay. een andere taal misschien, maar die, dat we toch zouden kunnen gebruiken. Ja. En heel even terug te komen op die, uh, op die lak, ja, het komt inderdaad door de zon. Het is verkrijting, dat klopt helemaal. En er is één goede oplossing en dat is commandant. En dat is een pokkenwerk. Het commandant is een soort uh, uh, lak en was in één. Ja. Het is gruwelijk duur. Uh, het is een uh, pokkenwerk, want je moet het echt met, uh, uh, met de hand doen. Niet met een spons en, en op zo'n uh, slijptol, dat uh, werkt allemaal niet. Dat is gewoon echt wrijven, wrijven, wrijven, wrijven, wrijven. Dat je zo'n uh, gevoel hebt uh, dat je vroeger op school had als je een opstel moest schrijven, weet je wel. Uh, ja. en, en je haalt de kleur helemaal terug. Oké. Okay. Ja, en het varieert natuurlijk van merk tot merk. Uh, mm. de, uh, een andere oplossing is die auto binnenzetten of donker neerzetten. En <laughs> inderdaad, bij, uh, bij de Passat, dat is een Volkswagen, die werd gemaakt voor vertegenwoordigers. En dat zijn auto's die zijn berekend op een leefduur van drie, vier jaar. Oh, alleen, ja. want die worden dan helemaal uh, afgereden in die tijd. Ja, precies. Alleen ja, daar had uh, Volkswagen een probleem mee, want die, die wagens die werden zo goed gebouwd... dat er nu nog uh, Passage <laughs> is van, van uh, 40 of 45 jaar. En dat is echt geen flauwekul. Oké, okay, maar alleen de rode hebben ze dan een probleem meegekregen. Uh, rood. Uh, uh, je had uh, een paar kleuren. Dat was rood, dat was uh, uh, geel en dat was schlup voor blauw. Wat? Dat, uh, Wat voor schlub... blauw? <laughs> dat, dat, dat is een echte kleur en daar lach je mee. En dat is een echte kleur, schlupferblauw, blauw, dat is dat hele lichte blauw. Dat zie je vaak bij oude Mercedes en, en uh, oude BMW's hebben dat. En dat heet eigenlijk ondergoed blauw, sloep ondergoed. schlupfer van en, ja, en, <laughs> uh, dus en die hebben er ook last van. En Goh. het enige wat je, wat je echt kunt doen, dat is de commandant een potje van, uh, ik geloof, 89 euro. En dan uh, een paar weken achter elkaar, iedere zaterdag even draaien gaan staan en uh, opschrijven. God, wat een toestand zeg. Maar ik ben, ik ben blij dat ik het weet. Want ik leer graag 0800 1121. Uh, Peter, heel even, want ik krijg, via de chat krijg ik door um, uh, slip of the tang. Maar dat bedoel je niet, hè? Uh, ja, slip op de tong is eigenlijk uh, wat jij zegt, want ben je dik geworden? Ja. Uh, nee, nee, dat is, dat is iets dat je, zou, dat je niet zou moeten zeggen in het moment. Ja. Uh, de, dus dat, de, of, uh, uh, dat je iemand tegenkomt en, en gewoon rechtuit zegt van... Goh, ben jij lelijk? Dat je naar de hand dacht van... Nee, dat had ik nog beter niet moeten zeggen. Ja. Dus, uh, maar dat je bijvoorbeeld dat je uh, gisteren gezegd zou hebben van... Nou, het komt allemaal goed met het uh, begrotingstekort. We zitten sowieso nooit boven de 3%. Ja, zo'n rot bosje bijvoorbeeld. Als je dat gezegd zou hebben, en je komt er dan uh, vandaag ja. uh, of op, uh, nou ja, die dagen is het een beetje lastig, maar op donderdag achter van nou, het was t, t, t, uh, toch de voorspelling de raiming is 4,5%. Dan, dan denk je wel van oeh, dit is ja. een. Um, um, ja. een, een, een uh, had ik misschien niet moeten zeggen. Ja, ja, precies. Ja, Maar ja, dat is geen uitdrukking. Nee, precies. Maar daar, en daar dan een uitdrukking voor. Nou, we gaan eens kijken of we, of we daar iets op kunnen vinden. Ja. Dankjewel, Peter. Ja, en ik weet zeker dat het met die single van die jongen die adelijk wil worden helemaal goed komt. Dat denk ik ook, want we gaan hem helemaal de lucht <laughs> in promoten. zo. <laughs> Dag, Peter. Hoi, hoi. Doeg. If I could turn back time If I could find a way I'd take back those words that'll hurt you And you'd stay I don't know why I did the things I did I don't know why I said the things I said Pride's like a knife it can cut deep inside Words are like weapons, they wound sometimes I didn't really mean to hurt you I Share natuurlijk en if I could turn back time 0800 1121 Fred. Oste, Hallo. Hallo. Ik heb een prangende vraag voor je. Een prangende vraag. Ik blijf ja, dat ja. een mooie uitdrukking vinden. Ja, maar we hebben weer het een eh, paar weken geleden had ik een verjaardag en eh, nou ja, eind van de avond een lekker biertje op. En toen kregen we het uh, over vrouwenpraat, en toen kwamen we het over de kutmaten. En er zaten vrouwen bij en die zeggen dan zo, nou ja, je hebt uh, een A tot een D en nog verder. En als ja. je een DD hebt, DD, is ja. groter als D. Ja. En als je dan, nou, er ook eentje bij zit een meisje. Nou ja, heeft eerder gezegd, die heeft niet vooraan gestaan bij het uitdelen. Uh. Maar die zei, die zei, ik heb AA, maar AA is kleiner als A. Ja. Ja, is dat... nou, wat een goede vraag. Maar dat is nou, geen prangende dat vraag, dat is een prammende vraag. Oh, Oké. Okay. <rijdnelij> ja, wat een goede vraag. Weet je dat ik daar nou nooit bij stilgestaan heb? Nee, nee maar dat duurde dat, dat, dat echt een paar uurtjes. En, nou ja, we kwamen er niet uit. Jullie uren met... hebben jullie uren over gehad. <baarfoot FIFA> ja, er, vooral hoe klein met de uurtjes hoe leuker het gesprek wordt. Ja, natuurlijk. Wie kwam er mee? Wie kwam er mee? Is ja. Dat is een moeilijke vraag. Wat was dat voor verjaardag, Fred? Wie was er jarig ja. überhaupt? Ja, het was gewoon een verjaardag van de maat van me. Oh. Die was jarig. Die wie is het jarig? Wie was dat dan? Uh, dat was Bas. Bas. Bas was jarig. En hoe oud werd Bas? Bas weer, mag ik niet liegen. 38. Ja, 38. Ah, oh, oké. Okay. En dat was uh, gezellig en uh, vroege uurtjes en toen zaten jullie opeens midden in de cupmaten. Ja, toen zaten we midden in de cupmaat. En je moet toch ergens over hebben. Ja. ja, nee, het is inderdaad, het is waar. AA, dat is de maat die voor maat, de cup A komt. En dubbel D is de, de maat die na die, cup D, D komt. komt. Of kwam, want die volgens, volgens mij, mij bestaat die niet meer. En volgens mij is het overal zo mee. Alles wat erna komt is groter. Alleen bij de A niet, dat is kleiner. Alles wat erna komt is groter. Zeg maar DB of CC. Of, uh... Ja, maar dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Oh, dat, dat, cup, dat cup is een cup CC bestaat is. niet. Dat is een cup die je doorstuurt, maar deze oh. cup CC bestaat niet. Nee, dus bij, <laughs> oh, nee. bij, bij dubbel D is groter dan D. En AA is kleiner dan A. Maar de, hoe dat nou kan, 0800 1121. We hopen dat er iemand met een lingeriezaak wakker is op dit uur. Nou ja, of misschien een beetje de oudere dames, die hebben ook wel overal verstand van. Ja, oudere dames hebben altijd overal verstand van, dat is waar. ja, wie weet. Fred, rij je in de vrachtwagen? Wijsheid van het leven. Ja, Ik zit in de vrachtwagen, ja. Oké. Ben je geladen? Ik ben helemaal vol. Oké, gaan we even raad wat hij rijdt spelen. Even concentreren. Ja. Ra raad wat hij rijdt. Het principe is heel eenvoudig. Jij mag alleen maar ja of nee zeggen en ik moet raden wat, je, wat er in de vrachtwagen zit. Oké, okay. dan nou, kom maar op. Kun je het eten? Nee. Um, kun je het in de supermarkt kopen? Ja. Oh, uh, is het een afproduct? Een vastproduct zei je? Nee, is het een afproduct of moet er nog iets van gemaakt worden? Uh, kan allebei. Oh. Hmm. Is het van plastic? Nee. Is het van hout? Nee. Is het van glas? Ook niet. Is het van ijzer? Nee. Nee. nee. Oh. Ik zal je helpen. Als je niet kunt eten, dan kan je het. Oh, kun je het drinken? Ja. Hé, <laughs> die moet ik niet meer laten liggen volgende keer. Um, ja. Heb jij het in huis? Um, is het melk? Sorry? Is het melk van het witte spul van het, koeien? Het is hartstikke melk. Yay! <laughs> ha, nou, dat geeft toch een beetje genoegdoening dat ik al in het eerste uur van nacht zuster raad wat hij rijdt gewonnen heeft. Ik ga nou, op dat zoek. Ja, ik ben er ja, ook wat? heel gelukkig mee. Ik ga op zoek naar, naar het antwoord op je cupvraag. Ik wacht het af. Dankjewel, Fred. Ferdere dienst nog. Dank je. Doeg. Doeg. Ja, dat is grappig. Iemand op de, op de chat, Esfriek, die zegt nu... Ja, melk en borsten dat ligt inderdaad dicht bij elkaar... vanwege de vragen over de cups van, uh, van Fred. 0800 1121 als je een antwoord weet... of zelf natuurlijk rondloopt met een vraag. Therese? Ja. Je ja. moet wel lachen, hè, om die, om die man van net. Ja, nou, maar... het is een goede vraag, toch? Ja, dat is een hartstikke goede vraag. Ja. Maar uh, Astrid, ja. uh, oude dames die hebben misschien uh, overal verstand van. Ja. Ik ben geen oude dame, maar ik heb wel ervaring met een rode auto. Oh! En dat, of dat nou uh, slechte verf is, nou, ik durf dat uh, te betwijfelen. Oh. Want de die had zo'n heel mooie uiteenzetting. En ik ben het in grote lijnen helemaal niet ermee eens. Want dat het slechte verf is. Ik had een Ford Fiesta. Nou, je mag aannemen dat daar toch wel uh, goede lak op zit. Nou, een Fiesta. Ja, ja. Een, een, een Ford Fiesta, dat zijn toch wel goede auto's. Nou. En, uh, nou ja, goed. Ik had dus een, uh, in een dolle bui een uh, rode auto gekocht. Omdat ik dat gewoon, nou ja, ik was er ineens heel wauw. Ik was er helemaal weg van. Ja. Dus ik kwam met een rode auto thuis... En uh, nou ja, wie schetst mijn verbazing dat na drie maanden al die, die, die, die, die, dat dak begon te verkleuren, ja. dat die meneer of die deskundige dus zegt, je moet hem binnenzetten. Nou, die auto heeft <lacht> altijd in de garage gestaan. Ja, ja, ja, ja, ja. En ja. dat is natuurlijk grote flauwekul. En ik heb dus in de garage, in de voortgarage heb ik daar mijn beklag over gedaan... omdat het nog eigenlijk een beetje in de garantieperiode viel. Hij zegt, lieve mevrouw, u moet gewoon of een andere overnemen... maar hier is niets aan te doen. En dat hele verhaal van dat poetsen... nou, dat hebben ze toen de tijd ook aan mij verteld... en dat is gewoon grote flauwekul. Want het heeft uh, te maken met de pigmentstof... Uh, die in die rode verf zit... En inwerking van de ultraviolette licht, en dat is dus wel waar. Maar als dat eenmaal verkleurd is, dan is daar geen fluit aan te doen. Toen vroeg ik aan hem: uh, kunnen we hem uh, overspuiten? Ja. En uh, toen zegt hij: Ja, nou, het wordt er niet mooier op. Want je moet dus ook de binnenkant spuiten. Oh? En dat wordt een hele duur. Ja, als je het netjes wil doen, hè. Oh. En uh, nou ja, hij zegt uh, het is ons uh, bedrijf uh, te na om een Ford-auto niet over te spuiten. En toen heb ik dus maar uh, besloten om hem dus in te ruilen. Wat ze er verder mee gedaan hebben, weet ik niet. En toen heb ik maar een blauwe genomen. En nu rij ik uh, voor de tweede keer in een blauwe Ford-Fiesta. En daar heb ik geen probleem mee. Okay. Maar, Volgens de, de deskundigen van de Ford Garage was daar geen fluit aan te doen. Okay. En of dat nou met slechte verf te maken heeft, dat is dus niet waar. Maar is... uh, ik vraag me toch wel even af: je kwam, je kwam terug met de auto, dus zeiden ze je moet hem binnenzetten. Wat ik echt, ik zou echt niet meer bijkomen als een, iemand tegen mij zou zeggen dat ik mijn auto binnen moet zetten. Ja, ja ik... precies. Want. want... Ja, in, in, natuurlijk... Mijn auto, onze, onze auto, die stond altijd binnen. Ja. Omdat wij gewoon een, een, een garage hadden. Een inpandige garage. Dus het was eigenlijk gewoon even op knopje drukken en ging de deur open. Want we hadden zo'n elektrische deur. Ja. Die kwam aanrijden en je reed hem erin. Dus ja. in principe stond die auto altijd binnen. Dus het is natuurlijk grote flauwekul dat het dan... Uh, wat, wat die man dus zegt, je moet hem in het donker zetten en al die dingen meer. Ja, Want, nee, maar, maar moet... je kunt hem natuurlijk wel binnenzetten als je thuis bent. Maar in principe is een auto toch bedoeld om van A naar B te gaan. En ja, op het precies. moment dat je dat aan het doen bent, dan moet je precies. wel door een hele lange tunnel rijden, wil je hem binnen laten staan. Dus ik, ja. dat, dat, zou ik, dat vind ik echt onzin. Maar wat ik me wel afvraag is, je kwam dus bij de garage met je, met je auto die nog binnen En je zegt, ik heb hem ingeruild, Ja. maar moest je nog bijbetalen? Uh, nee. Oh, oké. Okay. Nou, dat is dan wel weer netjes. Nee. Maar je, was, was je verdrietig dat je in plaats van in een koele, uh, snelle, hippe, rode auto opeens een beetje in een uh, saaie, gemiddelde blauwe nou, auto rijdt? Weet je, weet je wat wel was, en nou. dat zeiden mijn, mijn medepassagiers ook: wat rij jij hard sinds jij in je rode auto rijdt? Ja. En, en ik denk dat dat gewoon. <laughs> ja, een, een, een, uh, ja, een uitdaging is die kleur om eens lekker te scheuren over de weg. Oh, dus het is, uh, bekeuring technisch, is het ook maar beter, die blauwe. Ja, ja, ja, ja, ja voor mij zeker wel. Grappig. Maar ik had in die periode ook menige bekeuring van het rijden. Nou, dat... kijk, en dan is het toch nog een klein beetje positief uitgepakt. Goed. Nee, maar dat verhaal wat die man vertelde, dan denk ik, nou, nou, nou, nou, wat een. Cool. Nou, ik en, had er echt dan... nog nooit van gehoord. Maar het is dus echt iets wat uh, vaker voorkomt. Nou, het ziet er dan niet uit. Het is dan zo'n beetje het roze... waar die, ah. waar die, waar die kleine meisjes van zes of zeven jaar oh. zo'n kleurtje krijgt het dan. Oh, oh dus, dat vind ik dan wel leuk. Weet je wel, dat, dat, dat enge roze kleurtje. Ja. Waar Fuxia. die kleine meiden zo, zo, zo verliefd op zijn, weet je wel? Ja, ja, zeker. Dat kleurtje krijgt het. Ja, oh leuk. Goed, dankjewel Therese. Ja, ah, nou, ik, eh, ik wou eventjes, um, ik ben dan wel geen oude dame, maar ik weet het dan uit ervaring ja. wat, het, uh, wat het is. En, en die mannen, nou, uh, ze mogen er dan voor mij part best maas zitten, hoor. Hoe bedoel je nou, Therese? Nou... Met de cupmaten. Dat, dat ze denken dat ze het weten. Oh, oh dat ze er gewoon een paar maten zich vergissen. Ja. Uh, maar, maar Therese, nou, dat is wel een hele vervelende manier misschien om het gesprek af te sluiten. Maar hoeveel jaar ben je dan? Nou, moet dat? Nou, 37. ongeveer. 37. Echt waar? Ja. Oh, wat is grappig. Want je zei twee keer, ik ben geen oude dame. Toen dacht ik, dus is vast een hele oude dame. <laughs> nee, dan ben je helemaal geen oude dame. Dankjewel, hè? Omdat het er net gezegd werd over die kutmaten. Oude dames weten meestal Ja, wat. precies. Nee, jij weet ook wel wat. Maar Daarop... je... Eigenlijk. Je bent een jonge blom. Dankjewel, Therese. Een groetje. <laughs> Doeg. Nog een fijne avond. Ja, hetzelfde. Oh. Frank. Ja, hallo. Hallo. Ja, ik wil even reageren over dat lente, wanneer, wanneer de lente begint. Hè? Ja, precies. Je begon je uitzending en toen zei je de, de astronomische lente begint. Toen vergist hij je. Zei ik dat, dat echt? Je... Ik bedoel de meteorologische. Ondanks ja, precies. Het, ik heb de hele dag geoefend om het goed uit te spreken. Mm. Maar omdat je, je had het met iemand anders er op een gegeven moment ook over. Maar het gaat er dus om dat uh, rond de 20ste, 21ste... gaat uh, de zon, die komt op, op het uh, noordelijk halfrond. Voor die tijd, dus tussen uh, het herfstpunt 21 september... ja, en, en, en dus 21, of in dit geval 20 uh, maart... want het is uh, in verband met het schrikkeljaar kennelijk één dagje eerder... komt die op het noordelijk halfrond staan. En dat is dus gewoon de astronomische lente. En dan blijft hij dan opstaan... tot hij op de 21ste september weer naar het zuidelijk halfrond vertrekt. En dat noemen ze dan het herfstpunt. Ja. En, da en dan gaat hij dus uh, steeds lager staan... waardoor het op de 21ste december de kortste dag is. Dus uh, zo werkt dat. Ja. Maar nou is mijn vraag. Ja. Wie heeft op een gegeven moment bedacht dat we ook ineens die eerste van de maand als zomer en lente, herfst en winterpunt hanteren. Want daar is volgens mij helemaal geen reden voor. Nou, dat, het zit hem natuurlijk ook een beetje in de vraag... wat is het verschil nou tussen de meteorologische en de astronomische lente? Ja, nou, dat is dus dat hij door, dat hij door, het, door het lentepunt trekt de zon. Dat wil zeggen dat hij dus op ons halfrond komt te staan... En dat gebeurt pas de twintigste. Want, okay. dus, want nu staat de zon nog op het zuidelijk halfrond. Oké, okay, dus dat is, de, dat is dan de astronomische? Dat is de astronomische, dus dat is die ik gewoon vroeger op school geleerd heb. Ja, maar wat is dan de meteoroloog? Ja, en dat is dan mijn vraag. Want, Kijk, dat hoor niemand ik, de laatste, want de ik ben een beetje een amateur astronoom ja. En de laatste tijd hoor je steeds dat ze de eerste van de maand ja. uh, als als uh, meteorologische lente zien. Maar mijn vraag is nu, wat is daar dan de reden van? Ja, het is volgens mij heeft het ook iets mee te maken... dat we het gewoon heel graag willen. Dat dacht ik dus ook, ja. Dat is mijn idee ook. Hoe eerder het lente wordt, hoe leuker het is. Maar het was op sommige plaatsen in, uh, in Nederland de afgelopen dag 14 graden. Dus het voelt ook wel een beetje als lente. Ja, dat klopt, ja. ja. Dus het is ook wel verwarrend, inderdaad. Maar je bent een beetje, een beetje de astronomie aan het ontdekken. Nou ja, ik heb zo'n telescoop en ik vind het wel leuk om af en toe naar planeten te kijken en dergelijke dingen. Dus ik heb met een beetje, ik heb die boeken van Govert Schilling allemaal gekocht. Leuk hè, ja. Ja. ja. Het is vandaag ook volgens mij uh, Sterre Nationale Sterrenkijkdag. Vandaag is dat zo? Ja. Dat heb ik gemist. 2 maart. Ja, dus je hebt de hele dag nog. Mm -hmm. de, de, het is vandaag, de, ik, we, ik weet niet precies hoe het heet, maar je kunt volgens mij op 60 plaatsen in Nederland... Uh, ja, ik weet wel dat het die dagen zijn. Maar ja. of dat vandaag is... Dat... Ja, volgens mij is dat oh. vandaag. Uh -huh. ik zou... dat is, uh, lekker, je bent een beetje aan het hobbyen in de astronomie. Je weet niet dat het sterrenkijkdag nee, is. Nee, maar ik heb hier ook uh, dat, die gids uh, van Govert Schilling voor me. Bij... En ik neem aan dat hij dan bij 2 maart wel zou dat zou zeggen. Dat staat er niet. Nou, het, het is, uh, we geven de, ik, uh, ik zit op de Twitter bij Govert Schilling. Ja. De, de sterrendeskundige. Ik zal het hem even doorgeven. Ja goed, dat ik ben benieuwd of ik dat gemist heb. Ik kan me niet voorstellen, je, je ik weet natuurlijk... elke dag in die gids. Ja, dat zou toch jammer zijn. Maar check het even. Volgens mij is vandaag uh, nationale sterrenkijk. En dan hoop ik dat een beetje sterren te zien is, dat het een beetje helder weer blijft. Ja, ja. Oké, okay, mm -hmm. nou. Bedankt in ieder geval okay. voor het bellen. Ik ga op zoek naar het antwoord op de lentevraag. Astronomisch, meteorologisch, uh, kun je het in je janneke taal allemaal een beetje duiden... en vertellen wat het verschil is en waarom? Ik hou me van harte aanbevolen. Dag! Dag. Dag, ja, was aan het, was al aan het ophangen. 0800 1121, dat is natuurlijk het nummer van de wachtkamer van de nachtzuster. En even mailen mag altijd ook. Nachtzuster, apenstaatje, omroepmax.nl. Maar bellen vind ik altijd het leukste. Kan ik een beetje doorvragen. 0800 1121.